geschat wordt dat de opkomst vandaag uiteindelijk op 80% uitkomt. Er zijn tien kandidaten. belangrijkste uitdager van zittend president Sarkozy is de socialist François Hollande. De stembureaus zijn in de grote steden nog tot 8 uur open vanavond. In de overige plaatsen sluiten ze rond deze tijd. De eerste officiële prognose komt vlak na 8 uur. De politie heeft 46 voetbalsupporters uit Den Haag en de omgeving aangehouden die vermoedelijk wilden gaan vechten bij een wedstrijd in België tussen Club Brugge en Anderlecht. Ze werden opgepakt toen ze vanmorgen in een gehuurde touringcar wilden stappen. De verdachten, die tussen de 15 en 45 jaar oud zijn, waren al een paar dagen in beeld. In de bus zijn een grote hoeveelheid vuurwerk en drugs gevonden. De wielerklassieker Luik-Bastenaker Luik is gewonnen door de Rus Maxim Iglinski. Hij reed op een kilometer van het einde weg bij de Italiaan Nibali, die tweede werd. De Italiaan Gasparotto was de snelste van een achtervolgend groepje en eindigde op de derde plaats. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui, in het zuiden wat zon. Smiddags neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 13 graden. Na morgen blijft het wisselvallig met af en toe een buik. Later in de week wordt het geleidelijk warmer.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 De onderwerpen die we vanavond in bod laten komen is waarom is Erika hiermee begonnen, stembevrijding, verbindende of overwezenlijke communicatie, dansexpressie, hoe is Erika hier toegekomen en wie is Erika Nap. En natuurlijk besluiten we met een mooi verhaal voorgelezen door onze gasten. Nou Erika, laten we maar gelijk uh, goed beginnen. Je hebt een paar uh, cd's uh, meegenomen. En uh, het eerste nummer wat jij uh, wilde laten horen is Make Me Channel of Your Peace door Sinit O'Connor. waar dat nummer? Ja, nou eigenlijk, eigenlijk zou ik kunnen zeggen is het daar allemaal mee begonnen. En... Um... Wat volgens mij zo prachtig is aan dit nummer. Het is een gebed hè, van Franciscus van Assisi. En wat er zo prachtig aan is, is dat het um, uh, werkelijk vraagt om instrument te worden. En uh, instrument van het licht, instrument van de liefde, instrument van de vrede. En um, uh, heel erg lang geleden heeft dat gebed mij enorm geraakt. En... Um, nog steeds. Elke dag weer, als ik het hoor, als ik eraan denk, als ik, er mee als ik aan het werk ben, is dit een soort leidraad. Dus ik dacht, dat lijkt me prachtig om, uh, om mee te beginnen. Mooi. Nee. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Erika Napp en zij geeft stembevrijding, dansexpressie en ze leert mensen verbindende communicatie. We gaan het in dit blok hebben over de naam van de school, Murali, en waar het Erika om begonnen is in haar werk. Nou, Erika, waar wil je mee beginnen? De naam van de school of waar het jou om begonnen is in je werk? Ja, nou, het is eigenlijk wel een beetje hetzelfde. De naam van de school zegt heel erg waar het mij om begonnen is. Um, uh, toen ik begon, een jaar of zeven geleden, um, uh, wist ik nog helemaal niet dat ik, dit, dat ik dit werk überhaupt zou gaan doen. Of wat dit, voor, wat dit werk in zou houden. Um, maar wat ik wel wist, was dat ik een instrument wilde zijn. Mm -hmm. En... Um, dat ik ook graag wilde dat mensen zichzelf als instrument zouden uh, herkennen. Ik denk dat we het allemaal zijn, dat we allemaal in wezen een instrument zijn um, voor het hoogste. En um, toen ik mijn website ging maken helemaal in het begin, vond ik het volgende citaat, en die wil ik heel graag voorlezen. En die is van Martha Graham, dat is een danseres. En zij zegt, er is een vitaliteit, een levenskracht, die vertaald wordt door jou in actie omdat er in de eeuwigheid maar één jij zal zijn, is jouw expressie uniek. Als je het blokkeert, zal het nooit meer bestaan door een ander medium en verloren gaan voor de wereld. Het is niet jouw zaak om te bepalen hoe goed of hoe waardevol het is. Het is jouw zaak om het kanaal open te houden. En ik geloof dat daar mijn werk over gaat, over het kanaal openen. En... Um, uh, de stem en dans en communicatie zijn hele wezenlijke middelen... Uh, ...waarmee we dat kanaal kunnen openen. En um, uh, Murali, de naam Murali, is de fluit. Is de fluit van Krishna in het Sanskriet. Mm. En in het Sanskriet is de... Um, uh, de fluit wordt gezien als het open kanaal. Waar het leven of God of uh, de liefde... Uh, vrij doorheen kan spelen... als dat mm -hmm. kanaal tenminste open is. Dus volgens mij is het werk... Um, om weer zover te komen... dat we werkelijk in alle vrijheid... expressie kunnen geven aan onszelf. En als dat zo is... als die vrijheid totaal is... dan zijn we instrument. Dan zijn we een, een holle buis... dan zijn we een open kanaal. Uh, dan zijn we moerili. Mm -hmm. Dan zijn we het kanaal waardoor... Uh, uh, waardoor het leven vrij spel heeft... En dat is eigenlijk een soort visie, een soort geloof wat ik heb. Als we dat allemaal. Eh, als ons dat lukt om werkelijk weer instrument te worden van. datgene wat het leven met ons bedoeld heeft. Als we het lied gaan zingen wat in ons leeft. Eh, nou, dan is mijn uiteindelijke visioen dat er een prachtige harmonie ontstaat. Mm. <laughs> en je hebt het over dat mensen. dat je wil dat mensen een kanaal worden of zijn. ...en dat dat kanaal open gaat ...en letterlijk heb je dan als metafoor die fluit... ...die je dan als murali uh, aangeeft... ...maar wat, uh, wat bedoel jij in, uh, precies ermee... ...dat uh, mensen een kanaal kunnen worden of zijn? Wat, een kanaal waarvan... Hè, ...normaal is een kanaal tussen twee punten... Hè? ...bijvoorbeeld een kanaal in het water... ...dat is bijvoorbeeld Amsterdam-Rijnkanaal... ...een kanaal tussen Amsterdam <laughs> ja. en de Rijn... Ja. Uh, ...wat bedoel jij precies met een kanaal? Ja, en mooi dat je het zo zegt... Uh... Dan zou ik zeggen... Um, tussen God en de aarde. Oh, oké. Okay. Ja. Een kanaal tussen God en de aarde. Ja. En ik denk dat onze ziel het voertuig is. Mm. Dat onze ziel de, de blauwdruk in zich heeft... Um, um, uh, voor dat waarvoor wij kanaal zijn. En waarvoor ieder op zich een uniek kanaal is. En uh, um, dat, dat zijn we al of we het nou weten of niet, dat zijn we al maar ze zitten een beetje dicht soms ja, ze zitten soms een beetje dicht uh. en jij, jij hebt dan zoiets van, nou dan wil ik dat kanaal wel openen ja. om een soort verbinding te maken tussen God en de aarde ja, laat ik daar maar volwaardig ja op zeggen nou prima, ja. dat mag, je zit bij Inspiratieradio dus ja, dan mag je precies. dit soort aanspraken doen ja. um, en, en wie wordt daar nou beter van? Of een Hollandse vraag? <laughs> nou, in eerste instantie degene die het doet. In Aha. eerste instantie degene die, uh, zoals je het zou kunnen zeggen, zijn bestemming levert. Want dat is denk ik wat er dan gebeurt. Als dat kanaal opent, dan leven we onze bestemming. En dus dat, kom je wat meer bij je zingeving uit. Ja, en dat mm -hmm. brengt per definitie vervulling, en vreugde, en uh, liefde, en blijdschap. Mm -hmm. um, dus het is een buitengewoon egoïstische daad, eigenlijk in die zin. Het, mm. houd, het is mij ook uiteindelijk volkomen begonnen om mijn vreugde. En ja. daarmee, daarmee raak ik. We zo nog even op terug. Ja. Ja. <laughs> ga, ga verder, daarmee. Ja. Ja. En daarmee raak ik de wereld. Mm -hmm. En iedereen die, uh, he, die zijn bestemming leeft, raakt daarmee uh, zijn omgeving, uh, de aarde, he, waar, waar zijn bestemming ligt. Uh, dus we worden er allemaal beter van. Maar in eerste instantie jijzelf. Mag ik een uh, raar voorbeeld geven? Ja. Ik dit gebruik ja. zelf altijd in, in de klas, want ik, geef, ik leid coaches op. Ja. En dan zeg ik altijd van, als we het over zingeving hebben, wat is dat nou? Nou, zingeving, daar ben je mee geboren. En als het dan goed is, dan ga je zingeving volgen in je leven. Soms moet je bijvoorbeeld 40 worden of 45. En dan ga je pas contact maken met je zingeving. Als voorbeeld kan je bijvoorbeeld zeggen een tandarts, die, die zijn vader ook tandarts is, was. En ja, hij volgde automatisch ook... Die keuze, dus hij is naar de universiteit gegaan, is tandarts geworden. Maar helemaal niet vanuit zijn eigen zingeving, nee. maar vanuit eigenlijk een druk van de omgeving, een verwachting. Nee. Nee. Als die man die dus helemaal mijlenver van zijn eigen zingeving afzit, aangenomen het een man is, uh, bij jou uh, die, die zang, uh, die stembevrijding zou doen, zou die dan heel snel of veel eerder contact gaan maken met zijn zingeving? Is dat een beetje... Wat je zegt. Ja, hij moet eigenlijk al een beetje contact met zijn zingeving gemaakt hebben. Anders komt hij niet bij mij. Mm. Ja, dat is ook waar natuurlijk. Ja, anders dan zouden ik. Gemiddelde tandarts cremen, geen stok nee, natuurlijk uh, Nee, die bij krijg ik toe. niet aan het zingen. Nee. Nee. Dus er, moet iets al, er is al iets geopend voordat mensen komen. Mm -hmm. Dus er wringt al iets. Die tandarts die heeft al een beetje pijn in zijn kiezen van... Uh, ja, hij dat heeft dat al een paar denkt, keer naar inspiratie radio geluisterd. Bijvoorbeeld, ja. hij uh, heeft jullie alles gehoord. Hij, uh, het wringt een beetje her en der. Zijn relatie loopt ook niet zo lekker... Um, er is iets. Er is wat onrust. Er is iets. Mm -hmm. En daar begint het. En ja. dan gaat hij zoeken. En stel dat hij dan bij je uitkomt. en nee, ja. beantwoordt dan eens verder de vraag. Komt hij dan uh, snel bij zijn zingeving uit? Ja... It, um... Behaal de resultaten uit het verleden, biedt geen garantie voor de toekomst. Maar laat ik nou eens gewoon ja zeggen. Oh, nou, het is in ieder geval mijn diepe intentie om hem te helpen zichzelf weer te vinden. Mm -hmm. En te gaan voelen waar hij werkelijk voor gekomen is. Nou, het is nog een verschil hè, tussen wie ben je... En wat is je zingeving? Dat zijn twee hele verschillende entiteiten, want je kan bijvoorbeeld zijn, ja, wie ben je? Ik ben een partner, ik ben een vriend, ik ben in mijn geval presentator op het ogenblik, dat is allemaal wie je bent. Ja. En mijn zingeving, ik noem maar wat, is misschien wel kinderen helpen in Afrika. Ja. Ja? Um, dus het is dus misschien wel handig om even te scheiden. Ben jij dan op beide gebieden bezig? Nee. Te, te, te, nee, nee. nee. Want Mijn cursus heet het lied van de ziel. Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk de rode draad. Het gaat steeds over het lied van de ziel. En dat, en dat is eigenlijk nog een derde. hè De nou, ziel is weer een derde entiteit bijna in dit spel. Nou, ik denk, ziel is voor mij dan wie je in wezen bent. dat, en dat, dat is ook dat heb je de, heel drager, erg, ja? de drager van je talenten. De drager van je. Um, uh, van de gave die jij hebt uh, te geven in dit leven. Mm -hmm. um, uh, dus het woord zingeving. Uh, weet ik niet zo goed hoe dat daarin past. maar ik denk als we ons talent gaan leven. als we de gave gaan leven waarmee we gekomen zijn. Um, daar kom je vanzelf in zingeving leven ja precies ja leven kom je, daar kom je daar op uit ja. en dan kun je ervoor gaan kiezen om je zingeving te gaan volgen ja, ja, ja. precies. ja mooi nou uh, het zal de luisteraars een beetje een beetje schudden zijn zo ja. van uh, wauw dat dus begint meteen goed zo te maken, op ja. zondag, op zondagavond uh, <laughs> om uh, 7 uur uh, je hebt uh, nog wat meer CD's meegenomen. Gaan even naar muziek. En uh, je wil nu laten luisteren Zing dan van Jenny Arjan. Ja, een geweldig nummer. Um, uh, zij roept ons op om te zingen. Niet alleen als we blij zijn, maar vooral ook als we uh, diep in de put zitten... Uh, en dat is eigenlijk waar stembevrijding over gaat. Dat we, dat we zingen, dat we stem geven aan alles wat er is. Dus als er verdriet is, schreeuw het uit. Als er vreugde is, joel het uit. Uh, uh, uh, mond open en gaan. Zoals die Afrikaanse volken bijvoorbeeld heel veel doen, hè? Fantastisch. Verdriet, fantastisch. vreugde, ze gaan er altijd voor. Fantastisch. Hè? De, de klaagzangen, de, uh, wat wij in Nederland totaal verloren zijn... Uh, nou, daar roept zij toe op in een, in een geweldig nummer, Zing dan. Zing dan, al zit je alles tegen, zing dan een lied, zing dan bij winterstorm of regen, of bij verdriet. Wordt het, bestaan je als geheel, incidenteel. Luister welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Erika Nap. Zij geeft stembevrijding, dansexpressie en ze leert mensen verbindende communicatie. Nou, we gaan het in dit blok hebben over stembevrijding. Um, nou Erika, je had het uh, in het vorige blok over de naam van je school Murali. Dat, was een, uh, een, um, ja, dat stond voor de verbinding. En je hebt het toen eigenlijk uh, de verbinding tussen God en de aarde genoemd. Hey, geef het. Vroeg mij af of dat de eerste keer was dat je dan zo'n beetje yeah. in het yeah. openbaar uh, mee yeah. kwam. We <laughs> hebben een... Uh, <laughs> een primeur. Een primeur, ja. Yeah. Yeah. <laughs> uh, wat leuk dat we nu naar uh, stembevrijding gaan, want in feite zeg je nou, met stembevrijding kan je dus dat kanaal uh, openen. Yeah. En uh, wat, is, uh, wat is stembevrijding? Ja. Yeah. Stembevrijding gaat eigenlijk over de vrijheid hervinden om expressie te geven aan alles wat er in je is. Um, en daarin zijn we allemaal in mindere of meerdere mate beperkt. Um, en zeker als we gaan zingen, zingen is voor heel veel mensen een beladen ding... Daar zijn in het verleden, uh, en ook nu nog, worden daar eisen aangesteld. Het moet mooi, het moet zuiver, het moet uh, in harmonie, het moet uh, niet te hard, niet te zacht, niet, uh, het moet, uh, als het even kan, ook nog een mooi vibrato inzitten. Uh, niet vals in ieder geval. Niet vals in ieder geval, dat sowieso. Um, dus eigenlijk zodra mensen gaan zingen, komen alle beperkende overtuigingen die ze hebben, komen boven, vrij, vrij vanzelf. En precies die beperkende overtuigingen zijn het, die die stem, die die stem beknellen. Ja. Uh, die de vrijheid van de expressie beknellen. Die, die overtuigingen zetten eigenlijk allemaal onze keel dicht. Uh, je, je, ik hoor ook heel vaak in, in workshops dan gaan mensen zingen en de eerste inzet is dan bijvoorbeeld vrij en vol en ineens knijpt het dicht. En dan vraag ik altijd welke gedachten kwamen voorbij. Mm. Het is altijd een gedachte die zorgt dat die keel weer dicht gaat. Zo heeft het wel lang genoeg geduurd, dit is veel te hard, dit is niet mooi, dit is vals. Um, dus er is, er is een oordeel. Er zijn continu oordelen over onze stem, over hoe het klinkt, over hoe het overkomt. We checken, uh, hé, luisteren ze nog? Uh, kan dit mm -hmm. nog? Uh, moet ik niet al gaan zitten? Um, en dat zijn allemaal stemmen, allemaal overtuigingen, allemaal oude patronen die ons ervan weerhouden om onszelf te zijn. Dat ja. gaat het toch over onszelf zijn. En uh, als je dan zo'n workshop doet bij jou, uh, doe je dat dan, uh, zing je dan alleen en de rest luistert? Of zing je dan allemaal uh, als een kakofonie door elkaar heen? Of probeer je ook nog een soort lied gezamenlijk aan te heffen? Hoe gaat dat? <laughs> nou, um, ik begin altijd wel in een soort gezamenlijkheid. Een poging tot? <laughs> nee hoor, nee. Dat is dan ook wel een soort gezamenlijkheid. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk gaat het me over, over ieder individueel. Dus ieder komt ook individueel aan bod. Mm. Um, en eigenlijk is er dan, wordt er een soort podium gecreëerd waar iemand voor de groep staat. En op dat moment is staat die persoon daar in zijn verhouding tot de wereld. Die groep is op dat moment de wereld. Um, dus alles wat je daarin tegenkomt, wordt samengebald in dat ene moment dat jij geacht wordt je mond open te doen. En jezelf te laten zien, jezelf te laten horen ten opzichte van de wereld. En dat is een enorm kwetsbare uh, plek. Nou... Mm, well. En, uh, dus je moet dwars door die, al die overhalingen ook. Precies, precies. Met ja, gepaard met de veiligheid die, die er gecreëerd en... ja, wordt precies, natuurlijk. Want ja. ik zit als een leeuw eigenlijk op de veiligheid. Mm -hmm. dat, dat mensen zich veilig genoeg voelen om dat te doen. Want ergens moeten we beginnen. Dus hè, die poort is dicht gegaan en hij moet weer open. Dus, dus ik probeer een zo veilig mogelijke sfeer te creëren. Waarin mensen de moed vatten. Ja, om zichzelf te laten horen en zo kwetsbaar te zijn. Dat ze. Um, ja, het is, het is voor iedereen een soort godzegende greep. Ik doe mijn, ik adem maar in en ik maak maar geluid. En, uh... Ja, zien wat er komt. Ja, en het zal misschien ook een beetje rustig beginnen. Ja, een beetje veilig, zou ik maar zeggen. En als het op een gegeven moment een beetje goed gaat en mensen blijven toch nog steeds binnen die ruimte zitten, bijvoorbeeld. En ze blijven toch nog een beetje geanimeerd kijken. Dan zul je ja. misschien steeds ja. verder durven gaan en steeds meer jezelf laten zien. Nou, Letterlijk. Ja, dat, dat is eigenlijk waar het, over, het over gaat. Ja. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En daarom geef ik ook eigenlijk liever langere cursussen. He, zodat mensen echt uh, de hmm. tijd krijgen om daarin de stappen te zetten en steeds vrijer te worden en steeds meer ruimte in te nemen en steeds meer ook te weten wat want het is ook nog een hele kunst om in te ademen en te weten welke toner op dat moment um, wil klinken Ja. ja. Um, als het dan nou, nou dat mensen zeggen joh dat, dat klinkt hartstikke interessant maar ik, ik heb helemaal niet zo'n zin om, uh, om, om, om, om nou uh, naar, naar die mevrouw Nappen te gaan uh, ik ga dat gewoon zelf doen zou dat ook kunnen? En zo, ik ga het, ik ga het, ik ga het, het zelf... gewoon lekker thuis doen. Hoe, oh. hoe zou dat kunnen? Heb je dan nog een paar tips? Ja, um, uh, ja dat kan. Um, A, ja dat kan. B, uh, die groep is enorm um, uh, van belang daarin. Mm. Want het is in ons eentje thuis, dat kunnen we eigenlijk wel. De meeste mensen die bij me komen die zeggen... Ja, ik zing wel eens onder de douche. Mm. En in de auto durf ik lekker hard. En daar blijft het een beetje bij. Ja. Maar is, is dan dat openen van het kanaal ook niet gewoon gaande... Of wat is dan het belang van zo'n groep? Dat het. dat het de. Um overtuigingen boven haalt we zingen niet voor niks niet bij een groep ja. in ons eentje onder de douche en in de auto, dat gaat nog wel dat, Ja, daar spelen al die overtuigingen eigenlijk niet pas, mee hè? nee, daar spelen nee. ze niet mee dat is pas als we iemand tegenover ons hebben en helemaal als we een groep tegenover ons hebben maar toch is dat uh, wat, wat is dan het belang van het uh, aangaan van die overtuigingen met betrekking tot het openen van het kanaal is dat dan zo wezenlijk? Ja, want die overtuigingen die hebben natuurlijk ook een, een energetische component in het, in het lichaam. Die zijn geboren, mm. he, daar zit oude pijn achter. Daar zit afwijzing, daar, zit, uh, daar zitten trauma's in. Oké. Okay. En uh, die krijgen ook de ruimte. Die ja. krijgen, he, op het moment dat iemand uh, doodsangsten uitstaat voor zo'n groep, zit daar, zit daar een trauma onder... Um, van niet gezien zijn, niet gehoord zijn, he, wat het ook is. We hebben allemaal onze eigen varianten daarop. Als iemand op dat moment de ruimte krijgt om expressie te geven aan het verdriet daarover, en de angst daarover um, de ruimte kan geven, dan komt er iets vrij. Dan wordt er, dan wordt er wer werkelijk iets bevrijd. Dan kan de energie weer gaan stromen waar het... Uh, waar het geblokkeerd is. Ik begin nou te geloven dat het hele zingen uh, meer middel is tot dan, dan dat het zelf om het zin gaat. Ja. Dus, uh, het klinkt een beetje als een middel tot het opruimen van overtuigingen. Ja, tot het Eigenlijk opruimen is... van overtuigingen, tot het opruimen van blokkades, tot ja, het opruimen blokkanis. van oude pijn. Om uiteindelijk wel in, in volheid ons eigen lied te kunnen zingen. Want in wezen geloof ik dat onze ziel wil zingen. Ja. En dat we, um, dat we muziek zijn. En dat we um, uh, ja, niets liever willen dan voluit zingen. vrij zingen. Dat dat, mm -hmm. dat, dat een, een diep verlangen is. Ja. En het zingen zelf is de weg om uh, daartoe te komen. In ieder geval binnen, binnen de stembevrijding. Toch me een beetje denken aan... Uh... Ik heb het al hier vaker gezegd, ik ben naar Santiago gelopen en uh, vroeger was het doel Santiago bereiken, want dan krijg je bijvoorbeeld heel veel aflaten of je werd als misdadiger uh, vrijgepleit voor je misdaden. Tegenwoordig, en, en vroeger ook al ben ik ervan overtuigd, is het vooral zo dat het uh, de wandeling naar naartoe. Het doel is. Dus elke stap op zich is het, het doel. En dat hoor ik ook een beetje in, jou, in jouw verhaal. Ja, ja mooi. Ja. Nou, mensen kunnen er even lekker over, luisteren, over nadenken. We gaan naar het volgende nummer wat je hebt meegenomen. Say it to me now, van Beth Nielsen Chapman. Wat ja. is daar je verhaal bij? Ja. Nou, dat is een, dat is een nummer um, wat eigenlijk gaat over, zijn, durf je, say it to me now, kun je tegen me zeggen wat er werkelijk in je hart is. Ik wil, ik wil uh, je nabijheid voelen, ik wil je nabijheid weten, ik wil weten wie je bent, uh, wat je voelt, wat je bedoelt. Ik wil ook al, even if, it, if the truth tears us apart sinds op een gegeven moment, zelfs als de waarheid ons uit elkaar haalt, wil ik weten wie je bent, wil ik wezenlijk contact met je. Dat is denk ik waar stembevrijding over gaat, hè? Kan, durven we ons wezenlijk te laten zien aan de ander met wat er echt is en waar het in verbindende communicatie over gaat. En daar gaat het volgende blokje over, dus dit leek mij een mooie inleiding daartoe. Chapman nou, een prachtig uh, nummer, Erika. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Erika Napp, en zij geeft stembevrijding, waar we het net over hebben gehad, dansexpressie en ze leert mensen verbindende communicatie. En daar gaan we het in dit uh, blok uh, over hebben. Ja, we hebben het al heel veel over communicatie gehad, uh, tussen de aarde en uh, God, het kanaal, Vandaar ook jouw naam van je school, Murali. Ja. Um, we hebben het in het vorige blok uh, gehad over... Um, ja, vooral het oplossen van blokkades en, uh, en uh, overtuigingen. Ja, dat, uh, dat door die stemmen expressie door mensen, dat het mensen zichzelf laten zien... Door die stem, dat uh, heel veel overtuigingen worden opgelost. En uh, ja, dat gaat eigenlijk ook allemaal over communicatie. Ja... Um, ja, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe draagt dat bij deze uh, stembevrijding tot deze verbindende of ethelijke communicatie? Um, wat we eigenlijk proberen met de stembevrijding is om mensen te helpen om zo, zo rauw mogelijk weer te laten horen waar ze zijn. Um, dus de meeste mensen die gaan staan om te zingen die voelen angst. En vervolgens gaan ze proberen om die angst aan de kant te krijgen, zodat ze kunnen zingen. Onderdrukken? Ja. Mm. Ja. ja. Of er komen tranen op en, en uh, vervolgens denken ze dat ze dan niet meer kunnen zingen. Dat eerst die tranen weg moeten, omdat, omdat, die niet, uh, omdat er dan niet meer gezongen kan worden. Mm. Terwijl waar het wezenlijk over gaat, is dat zowel de angst, de spanning, de tranen... Um, alles kan omgezet worden in klank. Sterker nog, het is ongelooflijk lekker om je tranen om te zetten in, um, uh, in klank. Om hartverschurend te huilen uh, terwijl je begeleid wordt uh, uh, muzikaal. En te horen dat jouw verdriet een lied wordt. Dus het gaat, het gaat eigenlijk over... Um, die stembevrijding gaat daarover van... ...wat is er op dit moment en kun je daar stem aan geven... ...in plaats van gaan doen wat er mogelijk gewenst wordt... ...of wat jij mogelijk wenst... ...of hè, wat er uh, van buiten op je afkomt aan uh, uh, verwachtingen... ...of binnenin jouw leven aan verwachtingen. En de verbindende communicatie gaat eigenlijk over hetzelfde. Uh, wat is er nu op dit moment in jou en kun je van daaruit communiceren... Dus wat zijn jouw behoeften? Wat zijn jouw verlangens? Wat zijn jouw gevoelens? Um, en kun je daarmee naar buiten komen? En daar spelen eigenlijk dezelfde tegenkrachten als die er spelen als we gaan zingen. Um, uh, mm -hmm. nou. Ik bedoel, uh, uh, kun jij in de wereld je eigen behoeftes aangeven? Dat is bijna hetzelfde en even moeilijk als kun je vanuit die behoeftes die je wil aangeven kun je daar geluid mee maken ja. en als je daar nou maar geluid over kan maken dan kun je ook veel makkelijker je eigen behoeftes aangeven, bedoel je zoiets? ja, het, het, het, het stembevrijden, het leren zingen het leren stem geven aan wat er, wat er werkelijk is helpt in eerste instantie om weer te weten wat er werkelijk is hè? Ja, contact mee te maken om überhaupt contact mee te maken dus daarin helpt het om weer te voelen van welke Welke stem is er nu aan mij aan het woord en welke uh, behoefte, welk verlangen ligt daaronder? Mm -hmm. En kunnen we dat verlangen communiceren? Kunnen we onze ware behoeften communiceren? Uh, en dan gaat het weer over dat kanaal zijn. Ik denk dat we voor, als kanaal voortdurend um, ideeën, inspiratie... Um, uh, Doorkrijgen, binnenkrijgen, die worden omgezet in verlangens. We willen iets, we krijgen een idee en we willen het vormgeven. Um, als dat vrij stroomt, hè, dan kunnen we van daaruit uh, een verzoek doen of een, uh, iets, iets concreets naar buiten brengen om het vorm te geven. Mm -hmm, ja. uh, en het blokkeert vaak omdat we niet durven, mm -hmm. omdat we niet durven zeggen wat we echt willen. Wat voor, ons echt van, wat voor ons echt van belang is. Mm -hmm. Dus daar gaat verbindende communicatie over. Om ook in woorden uh, te zeggen wat waar is voor jou. Wat er werkelijk toe doet voor jou. Ja. En dan heb je het vooral over verbindende communicatie uh, met een ander. Maar ik, ik hoor eigenlijk ook voor een groot gedeelte ook wel met jezelf eigenlijk hè. Ja, je houdt eigenlijk de verbinding met jezelf. Ik noem, ja. het vaak, ik noem het vaak de verticale as. We hebben een verticale as, hè, dat is die verbinding tussen, tussen God en de aarde. Hè. En um, daarin, daarin staan we, hè. Daarin, daarin zijn we. Mm -hmm. En uh, daar, daar hebben we ons af te stemmen. Daar is de afstemming. En wat we vaak doen is ons horizontaal afstemmen. Wat wil jij, wat wil ik? We gaan een beetje voegen en conflicten proberen te vermijden. Terwijl het hier eigenlijk gaat over afstemmen op die verticale lijn en van daaruit communiceren. Dat kan heel egoïstisch klinken, maar dat is het, dat is het denk ik helemaal niet. Nou weet je, alle eigen alle persoonlijke ontwikkeling is egoïstisch, maar je helpt de, de andere de andere mens, je partner, je familie, je vrienden en de hele wereld enorm mee. Hè? Dus, ja. dus in die zin, binnen die context egoïsme. Ja, precies. Nee, hey, we gaan even naar het volgende nummer van uh, Celia Cruz, La vida en een carnaval. Ja. Um, ja, mij dat nummer. Ja, nou, dat is een, een enorm vreugdevol nummer. Ik gebruik het heel vaak uh, in, uh, in de dansworkshops. Um, uh, omdat het ons zo verbindt met, met onze innerlijke vreugde. Ik denk dat we uiteindelijk in wezen zijn wij vreugde. En dat is er, altijd. En de muziek kan ons ontzettend helpen om, uh, om ons daarmee te verbinden. Dus dit nummer um, gebruik ik vaak als ik denk... Kom aan, laten we de vreugde weer eens voelen. En het gaat ook over zingen. De tekst gaat ook over zingen. Dat we uiteindelijk van zingen zo blij worden. En dat we zingend door het leven zouden moeten gaan. beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Erika Napp. zij geeft stembevrijding, dansexpressie en ze leert mensen verbindende communicatie. Nou, we hebben het uh, al over uh, stembevrijding gehad en uh, allerlei communicatiezaken. Uh, en we gaan het nu hebben over uh, dansexpressie. Want uh, Erika, je doet dus niet alleen uh, stembevrijding, maar je doet ook dansexpressie. Wat is uh, dansexpressie? Ja, eigenlijk... Eigenlijk, ik ga een beetje in herhaling vallen, want het gaat gewoon weer over hetzelfde ding. Kun je expressie geven, alleen nu in de dans, aan wat er op dit moment in jou is. En uh, bij dans werkt dat, werkt dat iets anders, want ja. bij dans geef je eigenlijk input. Uh, zoals net, hè, dat nummer van uh, Celia Cruz, dat is een heel vrolijk nummer, dus dat raakt aan onze vreugde. Um, en die vreugde is iets waar heel veel mensen um, heel vaak geen contact mee hebben, maar die er wel is. Dus we zetten de muziek aan en de muziek raakt de vreugde. Uh, dat is één ding, kun je er dan vervolgens ook expressie aan geven. Um, dat is een tweede en dat is voor heel veel mensen veel moeilijker. En uh, De blokkade die veel mensen hebben op zingen, hebben anderen weer op dansen. Uh, of ze hebben het op allebei. Het gaat altijd steeds over zichtbaar en hoorbaar worden. Um, uh, ja, zichtbaar en hoorbaar worden. En daar hebben we allemaal op de een of andere manier onze trauma's in opgelopen. Dus ook in de dans is daar enorm veel vrijheid in te winnen. Om werkelijk in alle vrijheid je enthousiasme, je vreugde, je kracht of wat dan ook, wat de muziek ook in je raakt, um, tot expressie te brengen. Ja. Ben je dan niet een soort choreograaf? Als je dus uh, zang hè, en geluid en expressie van dans... dus non-verbale communicatie met elkaar combineert? Een choreograaf van de mensheid zelf, van de, van de cliënt? Van de... Ja... Nee, dat zou ik eigenlijk niet willen zeggen. De, de, de mens zelf is de choreograaf. Hè? Degene die, um, die de dans doet, die zijn lied zingt, die um, vanuit zichzelf gaat communiceren, krijgt juist weer de choreografie uh, over zijn eigen leven terug. Dat is, dat is eigenlijk uh, mijn intentie. Om... Uh, hè, dat... mm -hmm. Je van mij, het klinkt een beetje als biodanza, klopt dat? Ja, nou ja, mijn grootste inspiratiebron in het dans is biodanza. Ja, je bent ook biodanza-docent. Ja. Uh, wat is het verschil met biodanza? Want we hebben hier uh, regelmatig aandacht besteed aan biodanza in deze uitzending. Dus mensen thuis kennen het een beetje. Ja. Wat is het verschil met de biodanza? Ja, ik noem het geen biodanza omdat. Uh biodanza eigenlijk een heel complex systeem is van oefeningen en dansen die um, een lange termijn project um, zijn eigenlijk, die een lange termijn uh, doel beogen ook. Ik bedoel, over drie maanden zes maanden, een jaar ja, eigenlijk, uh, mensen die echt lang biodanza doen die, die uh, plukken daar de meeste vruchten van omdat het echt een complex systeem is wat niet um, uh, zomaar te doen is en wat ik eigenlijk doe is dat ik er elementen uitpak en uh, Inzet voor het doel van expressie. Het gaat mij uh, met name over de expressie. Ook over het verbinden weer. Hè, over het verbinden met die aspecten in jezelf, het verbinden met elkaar. Maar de expressie van dat alles is steeds waar het, uh, waar het mij om te Dus bevinden. Zou je kunnen zeggen dat je één, één aspect van biodanza uh, eruit ligt en daar, uh, daar vooral mee bezig bent? Namelijk ja, expressie? Eén is een beetje weinig, maar. maar uh, ja, zeg het maar zo. Mm -hmm. Dat is eigenlijk waarom ik het geen biodanza noem. Het hele aspect van, van de regressie wat in biodanza zit, is een heel belangrijk aspect van biodanza. Wat bij mij eigenlijk nauwelijks aan bod komt. Um. Mm -hmm. Dus, ik, dus ik, vind eigenlijk, ik, ik mag het geen biodansa noemen en ik wil het ook geen biodansa noemen, omdat ik het gewoon niet het complete systeem doe. En soms stop ik halverwege een workshop bijvoorbeeld. En een biodansa workshop heeft echt een opbouw, heeft een begin en een eind. En dat is allemaal heel. Dat doet er ook echt toe. Die opbouw doet er toe binnen biodansa. En uh, ik beoog een iets ander doel. Dus ik, ik, ik ben enorm geïnspireerd door Rolando O'Toro. Ik vind het echt een waanzinnige Janine is de oprichter van Biodansen. Dus ik vind het waanzinnig wat hij uh, uh, heeft gecreëerd met biodansen. Ben je ook opgeleid door hem zelf? Nou, nee. Oh. nee. nee. Terwijl je ooit is Nicolette Rolfsma gehad. En die was wel persoonlijk uh, opgeleid. Ja, die is bij, bij hem zelf geweest. Ja. Ja, nee. Ik heb hem ontmoet, maar uh, mm -hmm. ja, nee. ja, nee. Hij leeft niet meer, toch? Nee, hij is uh, twee jaar geleden nee. overleden, ja. ja. ja. ja. Ja. oké okay, dus uh, jij, jij doet het voor, vooral voor de expressie en uh, nou wat betreft de, dat, dat, dat uh, de stembevrijdingsstuk dat was vooral om uh, want dan wil ik daar even op inhaken met betrekking tot dansexpressie dat stembevrijdingsstuk was vooral eigenlijk kwamen we erachter om vooral je overtuiging en je blokkades uh, los te laten hè. het is bijna therapeutisch ook hè, ja. zoals je het kunnen, kunnen ja. zeggen is dat met de dansexpressie ook? Vooral om je blokkades en je overtuigingen los te laten? Ja, Je komt ze natuurlijk tegen. Mm -hmm. zodra, zodra je wilt gaan bewegen op de muziek die er gegeven wordt, kom je je onvrijheden daarin tegen. Dat, dat werkt eigenlijk hetzelfde als met zingen. Ja. Um, uh, dus, dus ook daarin probeer ik een veilige omgeving te creëren... waarin mensen de moed vergaren om een stapje verder te gaan. Om hun armen iets wijder te doen dan ze gewend zijn. Mm. Om hun heupen iets uh, verder rond te draaien dan ze gewend zijn. Mm. <laughs> he, om hun om een, um, een borstkas iets verder te openen. Om hun... Om daarin de, de vrijheid hmm. op te zoeken. En te ervaren wat dat is. Want we, we weten het gewoon heel vaak niet. Als we in een soort ingekapselde uh, uh, staat leven. Wat, hoe vrij vrij kan voelen. Dus in de biodanza doen we dansen ook altijd voor. En dat is niet om te laten zien hoe goed we het kunnen of hoe het moet. Maar om een soort van het gevoel te geven of een, een soort stretch te geven van zo wijd kunnen je armen. Hè? Dat mensen ook zien van oh ja en zo rond kunnen je heupen gaan en zo hoog kunnen je benen zwaaien. Oh ja. He, en zo dus dus... een stuk veiligheid creëren ook weer. Hè? Ja, precies. precies. Want als je zijn nou zo raar doet, dan durf ik het ook nou, misschien wel. Ja, precies, het gaat ook over, over uh, hoe raar durven we weer te zijn. En er wordt ook mm -hmm. enorm veel gespeeld. En um, uh, ja, gekke dingen doen. Uh, elkaar verleiden, weet je. Gewoon weer, weer uh, durven spelen, gek durven zijn. Uh, het als vanzelf door ons heen laten komen. Want die impulsen, de impuls om te dansen begint acuut zodra de muziek aangaat. En er is in ons allemaal meteen ook een tegenimpuls. Ho wacht even, hmm. hou de boel eronder. Ja. En kunnen we weer in alle vrijheid reageren op de impulsen die uh, uit ons komen, die, in ons, ja, die gewoon in ons zijn. En dat gaat weer over kanaal zijn. Hè? Ja, ik denk dat Calvin in de Hollandse uitleg, want Calvijn zelf bedoelde het heel anders dan het Calvinisme zoals we dat inmiddels hier hebben in Nederland. Maar ik denk dat het Calvinisme, als dat een persoon zou zijn, die zou zich omdreinigen in zijn graf. Als ze jou zo bezig zou zien, denk ik. Hè? Ik ben bang dat hij mij verschrikkelijk vindt. Ja, ja, ja, ja. dat uh, ben ik ook bang. Ja, ja. Ja. Dat is dan ook wel overigens geheel ja. wederzijds. Ja, want we zijn natuurlijk als, uh, als Nederlands ras uh, ontzettend ver gekomen in de wereld. Uh, als je te kijkt naar economie, en welstand en welvaart en blabla. Bla, ook wel persoonlijke ontwikkeling. Hebben we ook voor een groot gedeelte aan deze man te danken. Ja. Maar het heeft ons ook wel erg geblokkeerd. En nu wordt het tijd dat we daar. Van losgekomen natuurlijk. Ja. Nou, we gaan nog even naar het laatste nummer, want we gaan er weer naar het nieuws. Uh, ik hoop dat ik het daar uh, goed uitspreek. Vasti Bouyan ja. uh, met Hybridian Sun en uh, oh ja, en nog een eventueel nummer, maar dat, uh, dat kon nog dan straks uit. Ja. Wat uh, van waar dit nummer? Ja. Nou, zij is eigenlijk toen ik haar voor het eerst hoorde, zij is een soort doorbraak geweest in mijn uh, uh, zangeres durven zijn. Um, want zij heeft zo'n breekbare stem en het raakt zo, het is zo, zo dichtbij, zo intiem, maar zo breekbaar, dat ik toen ik haar hoorde dacht, als zij kan zingen, als zij oh. mag zingen en een cd kan maken, dan kan ik het ook.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 Burgemeester Van der Laan van Amsterdam en minister Schult van Hagen zeggen dat hun gedachten uitgaan naar de nabestaanden. De gemeente meldt dat 16 mensen nog in het ziekenhuis liggen. Hoe het met hen gaat is onbekend. Op een persconferentie zei NS-directeur Meerstad dat het voor de NS een nachtmerrie is dat twee treinen gisteravond op hetzelfde spoor konden rijden. NS en ProRail willen niet speculeren over de oorzaak van het treinongeluk. Ze willen wachten tot het onderzoek klaar is. De opkomst bij de Franse presidentsverkiezingen lag om vijf uur vanmiddag op ruim 70 procent. Dat is iets minder dan vijf jaar geleden. Geschat wordt dat de opkomst vandaag uiteindelijk op 80 procent uitkomt. De strijd gaat vooral tussen president Sarkozy en de socialist François Hollande.